...moest hem reanimeren en dat heeft mogelijk zijn leven gered. In Engeland heeft de politie Peter Mendelssohn opgepakt. Hij werkte tot voor kort als Britse ambassadeur in Amerika... ...maar hij wordt verdacht van wangedrag in een publieke functie. Mendelssohn had warme banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Het vermoeden is dat hij, net als voormalig Prins Andrew... ...gevoelige informatie met hem gedeeld heeft. Het is een mooie tijd voor de schaatsclub in Pijnakker. Die krijgen binnenkort een flinke donatie. Dat komt omdat olympisch kampioen Jutta Leerdam daar begonnen is... met haar eerste meters op het ijs. En haar schaatspak wordt nu geveld. De opbrengst daarvan is voor haar eerste club. Die zijn door het dolle heen, vertellen ze bij RTL Nieuws. Op dit moment is er al ruim 7.000 euro geboden. Hoe het geld precies wordt ingezet, is nog niet bekend. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond overwegend droog bij een graad of 6. Morgen begint grijs, maar later klaart het op... en dan wordt het maximaal 13 graden. En flitsmaar is met geen verdragingen. Joost Swinkels. Ja, zo. Goede avond. Here we go back again. Thomas Gray, zometeen rumors. En natuurlijk gaan we even terugblikken op de Olympische spelen. Eerst Alex Warren.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 These nights, I'm changing my mind. You know I will carry you home Whether it's tonight or 55 just tell me. Cue music Maar het is Greyback, again. Rumors! Zo, hallo, hallo, hallo. Zes minuten over, zeven. Joost hier. Ja, terug van een weekje Milaan. Samen met Matty en Luc was ik ook mee naar de Olympische Winterspelen... De vraag was dan misschien ook wel een klein beetje... wat ging je daar dan doen? Wat ging je daar dan doen bij de Olympische Winterspelen? Nou, ik was van de afdeling Sfeerbeheer. Ik mocht namelijk draaien in het Team NL-huis. Iedere avond mocht ik daar afsluiten. En ja, dat is zo ongelooflijk vet om te doen. Ik bedoel, het Team NL-huis. Het, het grote Team NL-huis. Er konden 3000 man in. Ja, als je dan de avond af mag sluiten waarop Femke Kok gehuldigd wordt... ja, dat is natuurlijk mega te gek. Um, Gelukkig was er ook nog dat ik naar een aantal wedstrijden mocht gaan. Ik ben bij de ijshockeykraker tussen Tsjechië en Denemarken geweest. Ja, sowieso als je nog een keer een ijshockeywedstrijd in je leven kan zien. Dat is echt waanzinnig vet, dat gaat echt hard op. En daarbij was ik bij de 1500 meter mannen waar Kjeld Nuis het brons pakte. En een dag later was ik bij de vrouwen 1500 meter... waar Antoinette Rijtma de Jong natuurlijk het goud pakte. En dat is zo ongelooflijk vet als je daarbij mag zijn... want er wordt gewoon letterlijk geschiedenis geschreven... Voor je neus. Er worden gewoon Olympische records verbroken. en er wordt goud behaald op de plek waar jij bij bent. En daar mag je bij zijn. Ja, dat is zo ongelooflijk vet. Nu is het zo dat de komende zomerspelen natuurlijk in Los Angeles zijn. De winterspelen daarna die zijn in Frankrijk. Dus mocht je nou in een gelegenheid zijn om een glimp op te vangen van die Olympische Spelen. Ja, dan zou ik het echt doen. Het is een stuk historie waar je bij bent. Dat is ongelooflijk vet. Uh, alle beelden, alle hoogtepunten, die check je uiteraard op keymusic.nl. Je gaat er nog vast wel meer over horen in de ochtendshow. Mattie en Luc hebben zoveel verhalen. Dat is niet te doen, dat is niet te doen. Het waren voor veel spelers ook uh, de, uh, de spelen. Sorry, nou, nee, dan moet ik het goed zeggen. Het waren voor veel sporters ook de spelen. Eindelijk weer met publiek. De vorige keer zaten we natuurlijk midden in corona. Uh, en nu wil ik nog heel even terugblikken. Op vier jaar geleden. Met een bijzondere coronahobby zo meteen. Oh Ik zou er min of meer voor opgepakt kunnen worden voor deze corona-hobby. Zometeen meer. Eerst Damian de David. Talk to me. Na Kelly Clarkson. My life would suck without you. Q-Music. my hand Amirah David back je muziek en talk to me. Aanmeldingen voor klok tegen de klok die gaan bijna open. Eerst even naar uh, Becky Hill. Ze was tijdens de coronatijd, net als jij en ik... misschien wel haastig op zoek naar een nieuwe hobby. Nou, ik heb vroeger audiovisuele vormgeving gestudeerd... dus ik weet wel een beetje de weg in Illustrator en uh, Photoshop. Dus wat ik heb gedaan... ik ben een beetje posters gaan namaken... van plaatjes die ik dan vond op internet... van mijn uh, favoriete kunstenaar. Eigen soort kunstzwendel had ik hier opgezet. Ik denk als ik dat echt was gaan verkopen... Nou, dan had de politie op de deur gestaan. Uh, nu is het zo dat Becky Hill, een zangeres... het over een hele andere boeg besloot te gooien. Zij wilde wel eens de stoute schoenen aantrekken en zij ging een keer in haar eentje naar een seksfeest. Compleet verboden, die periode. Ik bedoel, ik weet niet, als je de supermarkt nog inging... zonder mondkapje na, dan, dan kreeg je echt sowieso een boete. Uh, uiteindelijk kwam ze daar aan, was het eigenlijk heel gezellig... maar naar eigen zeggen is daar niks bizar gebeurd op één ding na. Er was namelijk een dame die kwam aan met de bar... en die had een plastic tas mee, beetje formaatje Albert Heijn... Ja, tot met een nok toe gevuld met allemaal materialen. Dus op een gegeven moment dacht ze: Nou, weet je wat? Ik, ik, ik stal het gewoon eens even uit zo op het nachtkastje. Of oh, sorry, op de bar. Um, en op een gegeven moment komt daar uit die tas de ene naar de andere sekstooi. En die zet zij zo neer op de bar. Waarop zij zegt: Ja, uh, jongens, deze seksspeeltjes uh, allemaal vrij gebruik. Je mag het gewoon pakken als je wil. Het is ook een beetje het coronagevoel. En We moeten daar gezamenlijk doorheen. Dat is Becky Hill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 Yeah. yeah. sounds better with you. Cue music. I've been running I've been running my whole life Like a river Flowing quicker As the days roll and it's only love. Zes minuten voor half acht. Oh, it's only love. Weet je dat er een, een nieuwe trend gaande is onderstellen? Knok! Knok! Tegen de klok! En die trend die gaat over cadeaus. Schrijf mee, low-budget cadeaus, high impact. Dat is het hele ding. Geen grote, grote, grote dingen... maar gewoon kleine, goedkope alternatieven... Die hetzelfde effect hebben. Dus geen vliegtuigen met daarachter een liefdesverklaring. Nee, gewoon een handgeschreven kaartje op het kussen van je geliefde. Veel goedkoper, veel leuker. Wil je nu wel een keer uitpakken? En denk je nou oké, okay, ik wil wel groot een spandoek achter een vliegtuig laten hangen. Meld je dan maar even via de Q -music Gap. Dan mag je zomaar mee doen met knok tegen de klok. Lukt het dan om die klok op tijd te stoppen? Dan krijg je dus het laatst volledig uitgesproken bedrag. Zou op kunnen lopen tot misschien wel een paar honderd euro. Hé, hey, doe er je voordeel mee? En ook Olivia Dino. A man I need. Are you so? Keukenkopers, opgelet! Het is apparaten tiendaagse bij keukenconcurrent. Je krijgt nu niet één, niet drie, maar vijf aanmerkapparaten gratis. Maak snel je afspraak, want op is op. Gegarandeerde Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. De Kippieplank. Die bezorgen we gewoon thuis. Super. Kijk op kippie.nl. Kippie. Het is weer hamster bij Albert Heijn. Met deze week in de bonus... alle Mentos, Stimrol en Smint, tweede gratis. Poei! Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, tweede gratis. Lekker hoor! Alle Dr. Utker, Pick Americans, ook tweede gratis. Zoé! En alle derde deodorant, bad- en doucheproducten, ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! hamster.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 7,95 per maand en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl Ook lekker voordelig?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 We're making up for lost time onder knok tegen de klok, zometeen jouw kans om een paar honderd euro. Als je nog mee wilt doen, stuur dan nu klok via de Q-Music app. Ja, eerst even naar de man, die heeft laten zien dat mooie dingen soms tijd nodig hebben. Uh, toen hij acteur wilde worden, moest hij namelijk het eerste jaar doen... met redelijke achterlijke dingen. Zo stond hij namelijk blijkbaar bovenaan de bellijstjes... van veel bedrijven die iets met eten te maken hebben. Uh, zij speelde namelijk in reclames van de Burger King, van de KFC... in een reclame voor barbecues, tot zijn agent belde... dat ze hem wel wilden hebben voor een nieuwe, redelijk niche-serie genaamd... Stranger Things. En toen ging daar ineens een balletje rollen. En dat was uiteindelijk een hele goede keuze. En daar rolde ook muziek uit. Dit is Joe. Dit is End of Beginning met Q. Knok! Knok! Tegen de klok! Hey Linda, goedavond. Hi Joost. Dit is dus mijn grootste nachtmerrie als je een huisdier neemt. Vertel, wat is er gebeurd? Uh, nou, wij zijn uh, een tijdje terug toen je kon schaatsen. Uh, op natuurreis zijn wij uh, bezig schaatsen. En wij hadden, uh, hebben nu een puppy van uh, 18 weken... En wij dachten, nou, die kunnen we wel voor het eerst loslaten lopen. Alleen, uh, ja, die knaagde toen aan de salontafel. En wat voor salontafel heb jij, Linda? Uh, een houten salontafel. Ja, en hoeveel is er nog over van de houten salontafel? Uh, nou, de hoekjes zijn uh, kaal. Die zijn uh, afgetreden. <laughs> oh, Linda, wat voor? Ga je, je gaat dan nu een glazen salontafel nemen, denk ik. Of van staal, of wat ga je ermee doen? Ja, we hebben nog geen idee. We zijn aan het zoeken, maar ja, er is zoveel keus. Ja, dat is zeker waar. Nou, dan gaan we de ja. klok starten. Ja, de taak om de klok te stoppen, Linda, zo simpel is het. Lukt het je, dan krijg je een laatst volledig uitgesproken bedrag. Oké, okay, helemaal nou, goed. Linda, komt-ie aan in 3, 2, 1. Daar ga je. 36 euro. 68 euro. 105 euro. 134 euro. Stop. Ja, op de klok. Hé hey Linda, 134 euro. Gefeliciteerd daarmee. Ja, dankjewel. Nou, toch lekker. Gewoon op maandagavond weet je... kwart voor acht dat je even 134 euro pakt. Nou, heerlijk. Top. Um, de vraag is wel hoe ver had je door kunt spelen. Luister mee. 166 euro. 175 euro. 175 euro in de klok. Ik weet niet wat de vorige tafel heeft gekost, Linda. Uh, ik dacht 100 euro. Nou, dan zitten we goed, toch? Denk ik zo. Precies. Ik ben tevreden. Linda gefeliciteerd. 134 euro is voor jou. Fijne avond. Tot later. Top. dankjewel. En vanavond dankjewel. bij Judith een nieuw ronde knok tegen de klok. Dit is Ina.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 Naïef ben ik nog een beetje verliefd? Ik word manisch depressief. Oh.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 Je bent al nog steeds een beetje verliefd. Ik word mij eens depressief. Oh, oh.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 It was almost love, it was almost love Bleed ourselves in vain How tragic is this game Turn around, I'm holding on to someone but the love's gone Carrying the load With wings, that feel like stone Knowing that we need fell So far now it's hard to tell Yeah, we came so close It was almost slow. When I We can try all over again. Almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. Moment Make Your Music and Skin. Ik ben even in de archieven gedoken van Swedish Got Talent. Nu heb ik daar opnames gevonden van een piepjonge Zara Larsen. Die opnames die wil ik je zo meteen heel graag laten horen. En dan vooral omdat die opnames echt krankzinnig zijn. Je hoort hier echt na nou, een tienjarige Zara Larsen die zingt de sterren van de hemel. Hoe dat klinkt hoor je zo. Ook het nieuws van 8 uur komt eraan en ook Afrojack in my world zo. Stoel. Zitten. Varen. Boot. Oeh. Blond. Haard. Nog één woord. Utrecht. Martij Americas. Vier op een rij. Win 2500 euro. Elke ochtend bij Q Music.